Door de sneeuw duurt het langer voordat de boel wordt bevoorraad. Albert Heijn zegt in sommige gevallen online bestellingen af... omdat het niet veilig genoeg is voor de bezorgers. En ook Jumbo en Picnic hebben zulke problemen nieuws dan. Ook Spanje en België zeggen dat ze troepen willen sturen naar Oekraïne mocht daar een bestand komen met Rusland. Frankrijk en Engeland hebben al hun handtekening gezet. Ons land heeft nog niks beloofd. Premier Schoof wil dat eerst de Tweede Kamer erover praat. Polen heeft gezegd dat het sowieso niet meedoet. Ja, en voor een stijl in Zwolle is de mooiste dag van hun leven met één pennestreep geëindigd in een nachtmerrie. Ze trouwden afgelopen april, maar de rechter heeft het huwelijk nu ongeldig verklaard. Waarom dan? Nou, de Babs, een kennis van het stijl, had de hele toespraak door ChatGPT laten schrijven. Maar in die versie ontbraken wel belangrijke teksten die je in zo'n toespraak officieel horen. Bijvoorbeeld dat je tegen de ambtenaar verklaart dat je elkaar aanneemt als echtgenoten en de plichten van het huwelijk zullen vervullen. En dat moet wel volgens de wet, zegt de rechter. Nou, het bruidspaar vindt dat de fout niet bij hun lag. Maar dat verandert niets. We sluiten af met het weer van weerplaza. Vanavond droog en een paar graden onder nul. Komende nacht. En morgenochtend krijgen we waarschijnlijk heel veel sneeuw. Morgen geldt dus op Limburg. En de wadden code oranje. En op de weg is het lekker rustig. Geen files en ook geen flitsers. Lars Alle avondmensen verzamelen. Zometeen heb ik je mening nodig over een nieuwe country track. Eerst Afrojack. Hé, dat ruimt. Our souls are connected, intentions reflected, the land. You love me. Back Repeat. Repeat. Repeat. Of niet? Tijd voor een nieuwe ronde. Repeat of niet? Ronde nummer 6 alweer voor Nate Smith en Tyler Hubbard. Ja, Tyler uh, Hubbard. Dan uh, weet je wie dat is? Nee, hè? nee, ik had er ook even geen gezicht bij. Ik heb hem even gegoogeld. Uh, ja, je kunt hem eigenlijk het beste omschrijven als. Wat zou ik zeggen, de Amerikaanse. Tigo Gernand. Ja, dat is het eigenlijk een beetje. Maar dan. Uh, volledig onder de tatoeages. En ja, en, ja het is lullig om te zeggen. Iets grotere neus. Hij heeft een grote gro gro gro neus. Het is een gok. Het is, het is een... gewoon een grote neus. Nou, wat blijkt nou? Die Tyler Hubbard... die heeft dus gewoon al uh, hits gehad hier in Nederland. Uh, toen nog als duo onder de naam Florida Georgia Line. Luister even. Meant to be. Meant to be. Begin 2023, toen zijn ze uit elkaar gegaan. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als Nick en Simon. Uh, allebei solo verder gegaan. En nu staat die Tyler Hubbard dus uh, samen op het podium met Nate Smit met de track After Midnight. En de vraag is, wat vind je van dat nummer? Als je hem leuk vindt, stuur je repeat. Vind je niks, dan kan ook, dan dus stuur je niet. Dat doe je met een berichtje in de Q-Music-app. Of spreek het even in. Repeat. repeat. repeat. Of niet.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 Midnight. Repeat. Repeat. Of niet. En de vraag is, wat vind je ervan? Uh, Bart die zegt, een nietje voor mij voor deze monotome country muziek. Uh, een uh, repeatje voor nu zegt Mike. Ik twijfel een Beetje. Ja, ja, ja, Mike. Ja, ja, ja. Volgende week het verboden woord, hè? Dan ga ik dat niet meer zeggen. Uh, repeatje voor mij, zegt uh, Mandy. Voorzichtig repeatje. Doet me echt denken aan een liedje van Chapel Rose. zegt Robin. Snap ik wel. Repeat, zegt Ruby. Uh, repeatje gaat zo door naar ronde nummer 10, zegt Sander nog. Uh, helaas een nietje voor mij. Mist uh, toch wat Pit. Voelt wel een beetje braaf. Uh, vanaf de eerste noot een repeat. Dit is een hit. Heerlijk nummer, zegt Daphne. Uh, nietje voor Stephanie. En uh, Wilco, een. Uh, een repeatje. En even kijken nog. Dat laatste woord is voor Milan. Net zoals vanmiddag ja. geef ik hem zeker weer een repeatje. Ja. De radio gaat toch steeds weer een tandje harder. Iedere keer dat ik hem weer hoor. Fantastisch. Heerlijk. Ja hoor. Hij is door naar ronde nummer 7. Morgenmiddag kwart voor vier bij Grote Vriend en collega Wim van Helder. crew crew crew crew yeah. i'm in the club so i'm gonna do do do do just what the folk came here to do do do do yeah yeah music No, my man Wat Is het uh, voor dag vandaag? Nee, het is uh, geen blikkendag. Ja het is, ja, het is wel drie koningen, maar dat is niet wat ik bedoel. Het gaat over uh, duo's. Het is vandaag duo dinsdag. Ja. Uh, daarom uh, extra veel uh, duo's op je radio. Probeer er toch echt een beetje extra rekening mee te houden. Duo dinsdag. Daarom vanochtend uh, Mattie Marieke. Hoor je net, Lucas en Steve. Zometeen Nico en Vins. En dit zijn Shaboezie en Maal Smit.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 I tried everything I thought that I may need I've been trying to catch my breath since I was 17 I've hurt, I've cried, and way too much to drink They are My wrong, bij music. Uh, Zometeen moet ik even bellen met uh, Daphne. Daphne speelde vorige week mee met de uh, knok tegen de uh, klok. Doen we iedere avond uh, rond 10 over 11 een spelletje waarmee je een lekker geldbedrag kan winnen. En van dat geld zou ze allemaal oude jaarsloten gaan kopen. Uh, toen heb ik even wat met haar afgesproken. Luister. Ja, maar Daphne, ja. kunnen we dan een uh, deal maken? Dus stel jij uh, wint 30 miljoen, ja. dan heb ik jou natuurlijk indirect uh, uh, geholpen. Natuurlijk, ja, je mag wel wat mee. Hoeveel procent uh, spreken we af? Ja noem een het 10%. 10%. Tien procent. miljoen. Mm. Vind je te veel? Ja, dat mag niet, hè? Belasting technisch. Nee, maar dat komen we wel uit. Doe we het okay, gewoon in een goed. envelopje. Dat is goed. <laughs> ja, ik hoop dus dat er wat in die pot zit. Ik, dat zou toch lekker zijn? Ja, goed. We horen het zo. En ook dan eh, komt eraan. Ga ik ondertussen eventjes nieuwe auto uitzoeken. Stel je eens voor een plek waar je alles los kunt laten. Ontspannen en opladen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 18 plus bewust. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Ergens vind je een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen je knuffels geven en waar je zo hard mag zingen als je wil. Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Q-Music: Lars Boelen. Met zometeen Darude Sandstorm. Komt eraan, dit is Kensington. Dit is Thee. Q-Sounds with you. van mij. Ik weet dit is wel even grappig. Uh, ga even naar Google. Ja, ik wil je niet wegsturen bij de radio, maar dit is wel grappig. Ga even naar Google en uh, typ even in. Lyrics Sandstorm Darude. Dan zie je zeg maar de, de songtekst. die krijg je... Nou goed, uh, doe maar even. Het verboden woord. Ja, dan even wat anders vanaf maandag beginnen we met het verboden woord hier bij Q-Music. Dit jaar mogen we het woord beetje niet meer zeggen. Het woord beetje. Gebeurt dat wel, dan kan je in de Q-app op een grote knop drukken... en dan uh, maak je kans op 500 euro per keer. <lacht> per keer. Vorig jaar speelden we dit spel ook. Toen was het verboden woord eigenlijk... en toen stond uh, Matty bovenaan de Wall of Shame... Uh, met 18 keer. Hij heeft het 18 keer die week gezegd. Uh, hij had uh, uh, het, uh, het vaakst gezegd van iedereen... Direct onder Matty met 15 keer stond... Lars Boelen. Hoi, aangenaam. Ja, <laughs> 15 keer, jemig. Wat, wat een bevalling was die week. Um, nou weet ik niet of je toevallig vanmiddag die Q-middagshow hebt geluisterd. Uh, maar wij, alle DJ's van Q-music, reiken nu Matty even de helpende hand toe. Ik mag jou namens de Q-DJ's een joker aanbieden. Wat is dat?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 Ja, wie zou dat kunnen zijn? Wie zou dat kunnen zijn? Het, het is iemand waarvan we inmiddels weten dat Marike het dus heel leuk zou vinden... om met die persoon een uur radio te maken. Ik zat zelf te denken bijvoorbeeld collega van RTL Boulevard. Luc E. Kink of zo. Of misschien de vriend, Sander. Wie het is, hoor je morgenochtend in de ochtendshow bij Matty en Marike. De kans is dus groot, omdat we dit nu doen... dat Matty niet op nummer 1 eindigt op de Wall of Shame. Ja, en dan kan je de klok erop gelijk zetten... wie er bovenaan de Wall of Shame staat dit jaar. Lars Boelen. ja. De dag druk geweest. Op je werk weer keihard gesjeest. Laat alles los, even tijd voor jezelf. Moet je toch nog weer de nachtdienst door? Of heb je bakken met huis? Beetje, beetje, beetje. Lars helpt beetje. lachend er doorheen. Daar gaan we. De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 way and X ambassadors en back to you bij Q-music. Dan ga ik even naar Daphne. Daphne, goeie Goedenavond. Ja, Daphne. Uh, vorige week toen uh, sprak ik jou, toen speelde je mee met knok tegen de klok, toen won jij 190 euro. Ja. Toen zei jij ik ga van dat geld uh, 190 euro ga ik uh, allemaal staatsloten kopen voor het nieuwe jaar. Dat klopt. Oké, okay, dat waren er zes denk ik, toch? Ja. En toen hebben we ook nog een deal gesloten. Ja. Weet je nog wat dat was? Jazeker, 10%. procent. Tien procent. Ja, ja, dat vond ik op zich best een aardige deal voor ja, mezelf. Ja, ik denk dat je net een kopje koffie kan halen. <laughs> Oké, okay. ik ben heel erg benieuwd. Davon verlos ons 6 staatsloten 190 euro. En hoeveel is daar uitgekomen? 110! Hè? Maar dat, dat is 80 euro minder. Uh, ja. Wat ga je met die 110 euro nu doen? Want ik ga er natuurlijk niet 10% van opeisen, want dat slaat nergens op. Sterker nog. Nee, ja, dat is, ik wil nou zeggen, dat is nog 99 euro. Ja, nee, ja, en uh, eigenlijk als je andersom rekent, dan heb je eigenlijk 80 euro verlies. Dus zou ik jou eigenlijk 10% moeten betalen. Dus uh, <lacht> dat is 8 euro. Ja, weet ik niet. Ja, dus... <lacht> dat, nou, hou... laat maar wezen dan. Ja, nou ja, wacht, 8 euro, wil je 8 euro hebben? Maak het nog naar je nee, over, Nee, nee, hoor. nee. Oh. <lacht> dan nee dus, wat niet. ga je met het geld doen? Ja, nou hetzelfde als met die 30 miljoen, ik heb echt geen idee. Nou, dan wens ik jou daar veel succes mee. Denk er goed over na nou wat je ermee gaat doen. En een hele fijne avond. Dankjewel, hetzelfde. Zometeen om tien over elf doen we natuurlijk een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Aanmelden voor die nieuwe ronde kan over zes minuten na Alex Warren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 Zometeen het uh, nieuws van 11 uur met uh, Nathalie. Nathalie, wat zit erin? Ja, uiteraard het laatste nieuws over het pittige winterweer code oranje vanaf morgen. Ja, en uh, zometeen natuurlijk een uh, nieuwe ronde knok tegen de klok. Werkt heel eenvoudig, je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat, dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Beter laat win je niks, het is een pikkelhard spel. Maar je kan je wel lekkere knaken opleveren. Uh, heb je daar nou zin om mee te spelen? Dan zou ik zeggen, meld jezelf aan, dat doe je door nu het woord. Nathalie? Mm, uh, sneeuwklokje. Leuk, leuk sneeuwklokje. En dan, ja. natuurlijk, dat is eigenlijk een bloem, maar leuk, sneeuwklokje. Leuk, ja. doen we. Ja. Stuur nu het woord sneeuwklokje. En doe dat met een berichtje in de Q-Music App. Thee? Lekker. Oh, aan welk liedje heb jij een leuke vakantieherinnering? Um, aan welk liedje heb ik een leuke vakantieherinnering?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 In de CW-app of op cewe.nl. CW, zo mooi. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 15 gig er 15 extra bij.